9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In verschillende steden in Irak zijn bij aanslagen... zeker acht mensen om het leven gekomen. Er zijn berichten over tientallen gewonden. De aanslagen waren onder meer in de hoofdstad Bagdad... en in de noordelijke stad Kirkuk. Ook in Bakuba en Samara zijn ontploffingen geweest. In Kirkuk en Samara ontploften twee autobommen. In Bakuba zou het gaan om een zelfmoordaanslag. Daarbij zouden agenten het doelwit zijn geweest. De dekkingsgraad van veel pensioenfondsen is nog steeds veel te laag. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Een korting op de pensioenfondsen van miljoenen mensen is daardoor weer iets dichterbij gekomen.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 Het Nationaal Ouderenfonds opent een platform over het pesten van ouderen. Op het pestenplatform kunnen medewerkers in de zorg initiatieven, ervaringen en kennis uitwisselen. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf ouderen in een woonzorgcentrum wordt gepest door medebewoners. Als voorbeeld wordt genoemd het, het zetten van een tasje op een stoel om die bezet te houden of het uitsluiten van iemand bij het kaarten. Volgens de Oudere Fonds moeten woonzorgcentra pesten bespreekbaar maken. Het is vandaag de landelijke dag tegen pesten. In Schiedam is een hijskraan van zo'n 40 meter omgevallen en op een trambaan terechtgekomen. Er vielen geen gewonden. De kraanmachinist kon op tijd uit de hijskraan komen. Wel is de bovenleiding van de tram zwaar beschadigd. Hoe de hijskraan in Schiedam kon ontvallen is nog niet duidelijk.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 Avro-presentatrice Maartje van Wegen stopt ermee. Ze gaat op 1 september met pensioen. Ze heeft dan 41 jaar voor de Nederlandse radio en tv gewerkt. Maartje van Wegen presenteert dagelijks op Radio 4 het programma De Klassieken. Het is het best beluisterde Radio 4-programma. Daarvoor was ze onder meer omroepster, spelleidster, presentator en verslaggever Koninklijk Huis. Dan het weer nog bewolkt en hier en daar een bui. Vanmiddag in het hele land buien met kans op onweer. Vrij veel wind, maximum temperatuur 14 graden. Morgen in de ochtend droog met zonnige periode. Morgenmiddag opnieuw buien en ook dan een graad of 14. AAB-verkeersinformatie. Er staat 140 kilometer file. Dat is normaal op dit tijdstip op donderdag. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat een lange file... tussen Zoetermeer en Den Haag, 9 kilometer... Op de A28 Amersfoort Zolle tussen Wezep en Zwolle Centrum... 7 kilometer na een ongeluk. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Veroorschot 3 kilometer, dat komt door een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Bestemoer Gestel staat 9 kilometer. De rijbaan is dicht, het verkeer kan alleen over de vluchtstrook. Beursbewegingen. Waan van de dag. Hoe moet je daarop reageren?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 Bij wie het belletje nog niet ging rinkelen? Vandaag is het secretaresse-dag. Het kan dus even wat langer duren voordat de telefoon wordt opgenomen. We hopen op uw begrip. Uniek beweegt je. Ontdek de Robeco-fondsen voor beleggers die zich niet laten leiden door de baan van de dag. Ga naar robeco.nl/slash verantwoord Robeco, die investment engineers. Denk aan de ideale auto. Denk aan een Duitse auto.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 Goedemorgen. In het katshuis zouden ze het best wel eens over de hervorming van de hypotheekmarkt kunnen hebben. Het verbond van verzekeraars vreest in ieder geval van wel. Je het zo waar ze bang voor zijn. Conducteurs en machinisten melden minder vaak incidenten in treinen. Volgens FNV Spoor betekent dat niet dat er minder geweld voorkomt. Juist niet. En de woningcorporaties zetten de huurverhoging voor de scheefhuurders maar even in de ijskast meeste van die scheefhuurders krijgen dit jaar toch niet die 5% extra huurverhoging. De meeste corporaties hebben besloten om uh, dit voor de rijkere huurders nog maar een jaar uit te stellen. Blijkt uit een rondgang van de NOS. De corporaties komen in tijdnood omdat de wet die die huurverhoging moet regelen... nog steeds niet is aangenomen, zegt redacteur Jikke Zelstra. Je, je mag de, de huur maar één keer per jaar verhogen als corporatie of als verhuurder. Nou, dat gebruikelijk is dat op 1 juli. Maar je moet dan wel twee maanden van tevoren ook dat meedelen aan de huurder... Dus corporaties moeten die huurverhoging voor 1 mei al bij de huurders bekend hebben gemaakt. En de tijd begint nu te dringen en het lukt de corporaties gewoon niet meer. Nu de wet nog steeds niet is aangenomen en ze nog niet de nieuwe gegevens van de Belastingdienst kunnen opvragen om de, om de huurverhoging aan te zeggen. Huurders met een inkomen van boven de 43.000 euro moeten meer huur gaan betalen en het kabinet wil zo dan het scheef huren tegengaan. Coöperaties vroegen daarvoor inkomensgegevens op via de Belastingdienst. Maar de rechter heeft dat verboden, omdat het wetsvoorstel nog niet door de Eerste Kamer is. Aad Leek is directeur van woningcoöperatie op Maat uit Heemskerk. Ook hij ziet af van de huurverhoging, al vindt hij dat wel jammer. Als je weet dat, dat het voornemen van het kabinet al, ik denk al ruim anderhalf jaar oud is. Vorig jaar ging het niet door. Dit jaar heeft de minister een jaar de tijd gehad om het alsnog te regelen. En ik denk dat als ik uh, met de sector uh, was gaan praten... over hoe je dat uh, verstandig kun, zou kunnen invoeren... dan was het wel op tijd klaar geweest. Wonencoöperatie wonen op maat komt door het gemis aan inkomsten... niet direct in de problemen. Maar directeur Leek durft niet te zeggen of dat ook geldt voor de toekomst. Uh, maar je moet je voorstellen dat uh, als uh, straks ook de heffing voor de huurteslag komt... Uh, stel dat we moeten uh, bijbetalen om de 60 jaar te redden... stel dat de woningen waar het op slot blijft zitten ja, uiteindelijk is het toch zo dat het de kwestie is van uh, als je inkomsten minder worden... dan zullen ook je uitgaven minder moeten worden en dan moet je nog meer keuzes maken. Al dus, Aardleek van Woningcoöperatie Woon op Maat uit Heemskerk... over het niet doorgaan van de verhoging voor scheefhuurders. Negen minuten over negen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Conducteurs en machinisten maken minder vaak melding van agressie en geweld. Via hun zakcomputer zijn vorig jaar zo'n 7000 meldingen binnengekomen... van onveilige situaties in de trein. En dat is een daling van 10% in twee jaar. Ik ga erover praten met Roel Berghuis van de vakbond FNV Spoor. Meneer Berghaus, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het gaat om de meldingen. Kunt u ook zeggen of het aantal incidenten is gedaald? Nee, voor ons niet. volgens ons niet. Um, ik heb natuurlijk de afgelopen dagen... Uh, met flink wat machinisten en conducteurs uh, gesproken... En, uh, ja, die zeggen eigenlijk allemaal zonder uitzondering, uh, dit is het uh, topje van de ijsberg. Wij melden toch uh, vaak uh, zaken die, uh, die voor hun gewoon zijn. Uh, schoppen, uh, trekken, duwen, maar ook spugen. Dat wordt niet eens meer gemeld in de zakcomputer. En komt dat omdat het zo vaak voorkomt? Ja, het is, het is uh, schering en inslag uh, op bepaalde momenten. En uh, ja, als je al die meldingen moet doen in je zakcomputer, dan ben je daar natuurlijk ook gewoon uh, een behoorlijk wat tijd aan kwijt. En uh, ja, dat is waarschijnlijk de reden. Maar ook de reden dat... Uh, ja, zij denken van... Ja, wat, wat, dit hoort gewoon bij het vak op dit moment. En dat is treurig genoeg. Uh, dus laat het maar. Ja, toch zegt de NS. Uh, je kunt ook bellen. Uh, wel doen die meldingen doorgeven. Waarom doen ze het niet? Um, nou, ik denk uh, nogmaals dat het gewoon uh, uh, bij het vak hoort. En uh, dat ze het gewoon vinden. En uh, dat ze niet elke keer uh, die melding... Omdat het toch gewoon niet oplost. Uh, en uh, dat het toch gewoon doorgaat. Dat hoort kennelijk bij deze samenleving. En uh, ja, in die zin als uh, in het uh, gewoon niet meer. Stimuleert u ze wel om toch te melden? Ja, ik vind wel dat het uh, gemeld moet worden. Uh, uh, lichte incidenten, maar ook uh, zware incidenten, omdat je daarmee natuurlijk, uh, natuurlijk een goede analyse kan maken. Maar ik kan me ook voorstellen dat de conducteurs en machinisten denken, nou laat het maar. Uh, uh, het komt zo vaak voor, ik, ik ga niet elke keer achter mijn zakcomputer zitten om uh, dat allemaal in te kloppen. En uh, nou ja. In die zin snap ik dat ook wel. Ja, maar als het erbij hoort, bij het vak hoort, bij de dagelijkse gang van zaken hoort, willen we er dan niet heel veel mee ophouden? Nee, volgens mij is dat niet zo. Het vak is hartstikke mooi, maar mensen balen er wel van dat het elke keer maar weer voorkomt. En, en, en het is gewoon vernederend natuurlijk, en helemaal als het om spugen gaat, dat wordt als de grootste vernedering gezien bij conducteurs en machinisten. Ja. Uh, maar als je dat al niet meer meldt, ja, dan, wat, waar ben je dan mee bezig? Ik vind echt dat dat niet kan. Nee, als ze het dus niet meer melden, betekent dat ook dat ze uh, er geen hoop op hebben... dat er ook iets aan gedaan wordt. Wat, wat stellen ze voor? Wat zou je moeten doen? Nou ja, Op sommige momenten zou er gewoon meer personeel moeten zijn. Uh, dubbele bezetting in de trein. Dat gebeurt voor een deel al. Maar op het moment dat je heel veel meldt... dan kan NS het erin maken dat uh, er op die plekken gewoon meer personeel uh, op de trein... Of, uh, uh, moet zijn. En uh, nou ja, dat is natuurlijk wel uh, zeg maar een maatregel die, uh, die ingevoerd kan worden. Ja, dus wel melden en NS moet daar dan op inspelen. Absoluut. Goed. Rob Berghuis van FNV Spoor, dank u wel. Graag gedaan gaan we naar Westerbork. En daar denk je niet gelijk aan potjes voetbal en juichende toeschouwers. Toch speelden teams, Joodse gevangenen, teams van Joodse gevangenen... wedstrijden en later ook hele voetbalcompetities tegen elkaar. Herinneringscentrum Westerbork opent vandaag een expositie... over voetbal in Westerbork. Simon Hornman ontsnapte uit 1943 uit dat kamp. Voor de oorlog speelde hij bij Sparta. En in het kamp heeft hij ook geregeld gevoetbald. Meneer Hornman, goedemorgen. Ook goedemorgen. Waar stond u in het veld? Nou, ik speelde links buiten. Ik was nogal vlug ter been en ik kon goed langs het lijntje lopen en corners nemen. Ja. Was, <laughs> dus u ook een, was u ook een scorende spits? Uh, nou, meer uit voorzetten dat we scoorden. Maar een enkel doelpunt kwam er wel bij hoor. Maar ja. het was alles heel informeel daar. Ja, het, uh, ja informeel? Hoe, kunt u eens aangeven hoe zag zo'n voetbalwedstrijd van Joodse gevangenen eruit? Nou, die vond dan plaats op de zogenaamde appelplaats, zoals dat heette. Waarop de mensen hun, hun uh, waar ze uh, moesten verkomen en voor ze op transport gingen. Maar dat was een veld ook dat uh, bruikbaar was voor voetballen. Uh, maar het was allemaal heel uh, provisorisch, want uh, je had geen echte doelpalen bijvoorbeeld, maar... Uh, ja, de hoopjes kleren, hè, die dan links en rechts van die, die de doelruimte afschudden. Af ja, dus het werd niet echt ervoor ingericht, toch werd het uh, misschien nee. wel gestimuleerd, in ieder geval niet tegengehouden? Nee, nee, nee. Uh, de bezetters die uh, vonden het al lang best dat de mensen uh, partijtjes daar speelden. Want ja, dat uh, gaf weer een beetje vertier en uh, deed meer denken aan het gewone leven. Ja, dus er was, er was ook belangstelling, publiek? Ja, de, de, meestal waren dat dan ingezetenen. Ja. De, de, niet, geen volle tribunes, natuurlijk, dat nee. soort dingen. <laughs> nee, die waren er ook niet. Maar goed, men, men was al blij dat men ergens naar kon kijken. Ja, zeker. Het, het was weer een verzetje, hè? Het. Het was een, een saaie beweging daar in Westerbork. En uh, ja, en uh, ja, mensen zaten natuurlijk onder hoogspanning. Want ze waren altijd bang dat ze dat ze binnenkort op transport moesten. Ja. Naar het grote onbekende. En uh, ja, dan vonden ze het natuurlijk leuk als ze een beetje afleiding daar hadden. Ja. Ik begrijp dat ook de legendarische van Han Hollander wel eens langs de lijst stond. Ja, inderdaad. Die, die is ook door Westerbork gekomen. En ik, ik herinner me hem niet daar. Maar uh, ik weet wel dat, dat ik altijd uh, vol spanning zat te luisteren naar hem... als hij zo'n uh, internationale wedstrijd uh, uh, weer gaf. Ja. Dat is geloof ik begonnen in 1928. Maar hij, hij, hij deed dat zo levendig dat uh, je, je zag het als het ware voor je... En uh, terwijl je toch geen uh, televisie nog had. Ja. Dus uh, ja, dat was toch wel een uitkomst. Ja, Hollander heeft ook de oorlog niet overleefd. Nee, nee, helaas niet. Uh, vandaag begint dus die, die tentoonstelling. Ik zei het net al in Westerbork over ja. voetbal in dat kamp. U, u bent daar niet bij? Zou u niet graag wat nee, eens terugzien? Nee, helaas niet. Ik was wel uitgenodigd. En ik had er ook heel graag naartoe gegaan. Uh, maar uh, er is een uh, familieomstandigheid voorgekomen. Mijn vrouw ligt in het ziekenhuis. Oh. En uh, daardoor kan ik uh, helaas niet naartoe. Nee. Anders was ik beslist gegaan. Want u wil het nog wel eens zien? Ja, nou ja, onder deze omstandigheden wel. Precies. Ja. Dan, uh, meneer Holman, uh, beterschap met uw vrouw. Voor uw vrouw. Ja, dank u. En een prettige dag en hartelijk dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Goedemorgen. Ja. India lanceerde vannacht de eerste lange afstandsraket. Een ballistische. Daar kan zelfs Europa mee geraakt worden. Straks meer daarover. Eerst de situatie op de weg bij de ANWB. Met een aflopende spits, Edwin Gerritsen. Ja, de dagelijkse files worden wel vrij snel korter. Er staan nog 100 kilometer. Maar ongelukken veroorzaken nog wel veel vertraging. Op de a 20 Amersfoort richting Hogeveenzaal... tussen het Hattemaarbroek en Zwolle Noord 7 kilometer. Op de a 50 Eindhoven richting Tilburg tussen Bestemoer Gestel 10 kilometer. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer kan alleen over de vluchtstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. De hypotheekmarkt zou wel eens flink kunnen veranderen. In het katshuis wordt waarschijnlijk het plan besproken... dat hypotheken voortaan verplicht gedurende 30 jaar moeten worden afgelost. Alle andere hypotheekvormen zouden daardoor verdwijnen. Het Verbond van Verzekeraars heeft sterke aanwijzingen... dat het kabinet naar deze optie neigt... en waarschuwt nu alvast voor de gevolgen. Directeur van het Verbond van Verzekeraars, Richard Werding. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn die gevolgen dan? Nou, die gevolgen zijn uh, dat uh, het kabinet... Uh, uh, ja, die kan twee dingen doen. Uh, die kunnen dus gaan voorschrijven om een, een, een, een fiscaal schema te gaan hanteren... waardoor Ongeacht het product wat je hebt, het hypotheekproduct, volgens een uh, annuitair schema de aftrek uh, zeg maar, wordt berekend. Ja. Een andere optie die ze zouden kunnen uh, toepassen is dat ze vanaf nu gaan voorschrijven dat uh, iedereen nog maar één hypotheekvorm mag hebben, namelijk een annuitair hypotheekproduct. Ja, maar ik vroeg eigenlijk naar de gevolgen voor degene die die hypotheek afneemt. Nou ja, die gevolgen die zijn, uh, die zijn heel slecht. Uh, wij denken, we hebben berekend, en niet alleen wij, ook andere partijen... dat dat behoorlijke negatieve inkomenseffecten uh, heeft. Dat kan wel oplopen tot zo'n 40% meer woonlast aan het einde van de looptijd. Ja. Als gevolg daarvan uh, kunnen mensen voor hetzelfde geld ook minder gaan lenen. Dus de leencapaciteit uh, komt onder druk. En dat betekent weer dat de huizenprijzen verder onder de druk komt te staan. En ook hier wijzen berekeningen uit van ons, maar bijvoorbeeld ook van het Economisch instituut van de bouw... dat dat wel tot 20% op kan lopen extra ten opzichte van de huidige situatie. Nou, dus u nou, denkt, daar komt, ja, de woningmarkt valt dan nog verder in het slot, denkt u? Dat is, ja, dat, dat wij denken dat dat een heel groot risico is. Ook starters kunnen dus, en want daar ligt wel een, een sleutel denk ik voor het oplossen van het probleem... kunnen weer opnieuw moeilijker aan de bak... Uh, en dat betekent dat de woningmarkt uh, meer op slot komt. Ja. Nou, daar komt nog bij dat deze oplossing, die dus nu op tafel ligt, naar onze smaak, echt administratief een grote rand is. Mensen. Ja, verhuizen nou eenmaal vaak, gaan naar het buitenland, scheiden, gaan opnieuw trouwen. En moet je iedere keer uh, die schema's weer opnieuw gaan uh, berekenen. Nou, dat, dat is op een gegeven moment een niet meer te overziene situatie. Nee. Aan de andere kant zitten we met een miljardenschuld. Uh, honderden miljarden in Nederland vanwege onder meer die hypotheken. Dat kan toch ook niet blijven doorbestaan dat we maar schuld op ons blijven nemen. Nou ja, kijk, het kabinet kijkt natuurlijk nu naar de budgettaire kant. Kunnen we deze aftrek ook in de toekomst nog wel met z'n allen betalen? Nou, dat is natuurlijk een vraag. En daarnaast heb je het risicoprofiel. Met name voor banken speelt dat probleem. Daar moet je goed naar kijken. Maar wij denken dat er ook hele andere oplossingen zijn waar deze effecten uh, zich veel minder voordoen en die ook voor de toekomst zorgen dat die risicoprofielen enorm afnemen. Ja, maar gaat u nou zien op die enorme schuld die we hebben? Want dat is ook internationaal gezien. Uh, dat is niet best voor Nederland. Moet je niet? Ben je niet verplicht dat hypotheekstelsel te veranderen? Je bent, uh, ja, ik denk het wel, dat je verplicht bent om daar uh, naar te gaan kijken en, en dat je dat uh, terug gaat brengen. Maar als je dat op een andere manier doet, bijvoorbeeld zoals uh, de hoogleraren onder de leiding van Bovenberg hebben voorgesteld dan uh, doe je hetzelfde, maar op een, op een manier die veel minder negatieve effecten met zich meebrengt. En wij denken dat je eigenlijk zou moeten naar een, een cultuurontslag van maximaal lenen, naar vermogensopbouw en dat mensen uh, veel meer fiscaal gestimuleerd vermogen gaan opbouwen om niet alleen het wonen goed te kunnen financieren, maar ook op de langere termijn, als de vergrijzing echt uh, ja, gaat, uh, gaat toeslaan, om het maar zo te zeggen, ook je eh, vermogen kunt aanwenden voor zorg en voor de oude dag. Ja, uh, Bent u ook niet een beetje boos vanwege uw eigen business? Want wat, wat krijgen de verzekeraars, hoe krijgen die ermee te maken als dit inderdaad doorgaat? Nou, het is natuurlijk zo dat deze oplossing niet goed aansluit bij producten die wij nu voeren. De kapitaalsverzekeringen, denk aan de spaarhypotheken. Dat zijn echt hele populaire producten, dat zijn ook hele veilige producten. Uh, producten. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat dit gewoon grote effecten gaat hebben voor onze klanten, voor de, voor de woningbezitters. Ja. Kijk, en als het slecht is voor onze klanten, is het, dan slecht is het ook u. slecht voor ons. Ja. Richard Wurding van het Verbond van Verzekeraars. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Het Nationaal Ouderenfonds dan. Heeft vandaag een platform geopend over het pesten van ouderen. Daar kunnen medewerkers in de zorg initiatieven, ervaringen en ook kennis uitwisselen. Het is niet toevallig dat dat vandaag gebeurt, want het is de landelijke dag tegen het pesten. Directeur van het Ouderenfonds Jan Rommer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dat met dat pesten van ouderen? Wie pest? Ja, het zijn uh, eigenlijk de notoire pesters. Mensen die vroeger uh, op school al anderen pesten. Uh, pesten nog steeds in het... Uh verzorgingstehuis. Uh, maar dat doen ze dan op veel geniepige manier. Ze zijn mm. natuurlijk levenswijzer geworden en kunnen dat, kunnen dat veel intellectueler kunnen dat aanpakken. Het zijn dus de ouderen onder elkaar die pesten? Het zijn de ouderen onder elkaar die, die pesten. Pesten komt overal voor, maar met name in woonzorgcomplexen heb je toch wel een bijzondere situatie. Vaak uh, slaat de verveling toe en is het ook zo dat um, er vaak hele zieke mensen zitten, want de indicaties worden steeds uh, strenger, maar er zitten ook goede mensen. Dat botst uh, met elkaar. Uh, het is ook zo tegenwoordig dat je um, niet meer zelf kunt bepalen in welk woonzorgcomplex je komt te zitten. En dat betekent dat er ook uh, grote sociale verschillen in dat uh, woonzorgcomplex zijn, uh, of die in woonzorgcomplexen zijn, ja, zie daar het uh, het scenario voor ja. uh, voor pesten. En u zegt dat het gebeurt uh, geniepiger, geraffineerder. Uh, hoe dan? Ja, het, het, het, het, het komt vaak op roddelen neer. Het, het is natuurlijk heel bekend dat tasje op, op de, de stoel leggen... Als, je, als er iemand aankomt die je absoluut niet wilt dat naast je komt te zitten. Maar het gaat ook heel ver. Het gaat zo ver dat er prullenbakken voor de deur van de kamer worden uitgestrooid. En zelfs worden menselijk lijfelijk aangevallen met rollators. Ja, dat, dat wordt dan natuurlijk ernstiger. Maar bij al die andere dingen kun je denken... ach, ik hou mijn schouders erover op. Leiden er veel mensen onder? Ja, de, beslist. Hè. Je praat toch over een hele kwetsbare groep, uh, groep mensen. Het is ook zo dat, uh, de, omdat er veel zieke mensen in zo'n complex zitten, uh, ja, zie je ook dat uh, hun uiterlijk soms kan, kan uh, veranderen. Iemand die kanker heeft en zon moet nemen, daar kan het uiterlijk erg do door veranderen. En als er dan opmerkingen overkomen, uh, ja, is dat heel erg pijnlijk. Mensen met minder geld dan anderen die niet iedere week naar de kappen kunnen gaan, uh, opmerkingen over, uh, over het slonzig haar. Ja, dat doet allemaal pijn. Ja, en, en let het personeel daar voldoende op? Zou dat niet moeten? Ja, het zou moeten, maar uh, er, zijn, uh, veel, er is veel te weinig personeel, dus veel, veel te weinig handen aan het bed. Dat is een bekend, uh, dat is een bekend uh, gegeven. Ja, deze mensen hebben ontzettend druk en hebben eigenlijk ook al geen, geen tijd meer om hier naar om te kijken. Wat verwacht u nou van dat platform? En, en weten die mensen u wel te bereiken, denkt u? Nou, we hebben uh, gelukkig, toen wij dit in uh, anderhalf jaar geleden in de publiciteit brachten, hebben we een ongelofelijke lading van reacties gehad. Met name ook uh, mensen uit de zorg. Uh, we hebben zelf uh, gemerkt, uh, we hebben die uh, dat pestprotocol wij gelanceerd een jaar geleden. Maar we hebben zelf gemerkt eigenlijk dat. Uh, het ter sprake stellen van dit probleem in een woonzorgcomplex... dat het toch eigenlijk gewoon het beste helpt. En dat moet je dus niet één keer doen. En dat moet je bij herhaling doen. Maar waar men de grootste problemen over heeft... Uh, is met name hoe doe je dat nou? En uh, daar hebben we met name veel vragen over gehad. We hebben daar ook uh, advies in gegeven. Maar het Pestplatform kan daar voor de professionals kan daar heel erg in helpen. Met de dingen die nu bekend zijn. Maar we gaan er straks natuurlijk uit alle reacties die er zijn, uh, gaan we ook heel erg leren. En ze hebben uh, daardoor steun aan elkaar. Goed. Jan Romme van het Oudere Fonds, hartelijk dank. Graag gedaan. Over het Pestplatform. India dan. India is trots. Vanochtend werd in het land een lange afstandsraket getest. En die kan ook worden uitgerust met een kernkop. Het raket heeft een bereik van wel 5000 kilometer. En daarmee kan India voor het eerst heel China en zelfs landen in Europa bereiken. 7, 6, 5... 7 over 8, India'se tijd vanochtend. 2, 1, 9, 1, 2, 3, 4, 15... Zijn naam betekent vuur in het Hindi. Vanaf een eilandje voor de oostkust van India wordt de Agni 5 gelanceerd. Voor het eerst kan India heel Azië, dus ook Peking, treffen met een nucleaire lading. It's a major leap in missile technology as India zijn its most powerful ballistic missile, the Intercontinental AGNI 5. Successfully. En meteen gaan de tv-stations los, want dit is een moment van grote trots voor India. Dit moment wordt gepresenteerd als een entree in de elite club. Alleen de echt groten hebben zo'n raket. nation US, China India We zien hoe wetenschappers in witte jassen elkaar op de schouders nemen. Zij worden als de nieuwe helden van de natie geïnterviewd op de televisie, want dit is hun succes. De data coming from the ship telemetry confirming an excellent launch and also confirming that India has emerged as a major missile power as far as the world is concerned. It's a major achievement. It's a great morale booster. It also means that India now. Is own way to that Now, dat alles gezegd, het doel van deze raket is vooral afschrikken. Deskundigen benadrukken dat nu China kan worden getroffen, de machtsbalans terug is in Azië. Zoals you weet, know, een China-centric missile. Maar dat betekent mean dat India is going to target China zal targeten. Het Shanghai Het kan het China Maar India blijft bij zijn no first use-beleid. Het zal nooit als eerste met een kernbom gooien. Het zal niet worden gebruikt, maar het is God een Het is een weapon van deterrence Waarom dan toch al die moeite om strategisch bij te blijven met de groten der aarde en een beetje voor de eigenwaarde. India laat vandaag zien waar het toe in staat is. In ieder geval aan India zelf. En dan ging die ballistische raket van India succesvol gelanceerd. U hoort een bijdrage van correspondent Lucas Waagmeester. Gaan we nog een keertje naar Mark-Robbie Visser vanochtend in Kruisweg. Want vanmiddag wordt een rode lijst van bedreigde plaatsen in Nederland gepresenteerd. En Kruisweg staat daarop. Ik heb even nou. gekeken op Maps, Google Maps, Mark Robin, en kan het nog wel vinden? Ja, op de Google Maps is die uh, goed te vinden, moet ik zeggen. Dat uh, is mij ook opgevallen. En uh, ja, dat is dus ook een van de criteria, hè, of een van de, van de criteria die voor die lijst zijn aangelegd. Want je hebt allerlei verschillende soorten bedreigingen, meneer Van den Hoven. Een van de bedreigingen is dat je niet meer in de atlas voorkomt als plaats. Inderdaad, er zijn een paar duizend kleine plaatsjes die of geen plaats staan worden hebben, die niet in Atlassen staan, niet in postcodeboeken, niet in telefoonboeken. Helemaal niet meer. Maar Kruisweg, in ieder geval bij Google, komt hier nog voor, dat is fijn. Ja, wij zijn nog steeds goed te vinden op Google Maps. Ja, dat zegt mevrouw Buijs van de Belangenvereniging. Ja. dat moet ook zo blijven wat u betreft? Ja, wij zorgen er ook voor dat wij zoveel geluid geven, want nou. dat hoort u ook, dat wij uh, interessant genoeg op die kaart zijn. Geluid genoeg in Kruisweg, dat is een van de andere bedreigingen, een van de andere criteria die meneer Van den Hoven met zijn lijst uh, hanteert, ingesloten worden door infrastructuur. Inderdaad, zo kun je dat als een term vatten. infrastructuur, dat zijn wijken, bedrijven, treinen, snelwegen, hoogspanningsleidingen, noem maar op. Noem het allemaal maar op. En hier in Kruisweg uh, geen gebrek aan dat alles. En zo zijn er dus, is er dus een lijst ontstaan waar nu ongeveer 300 plaatsen op staan. Die lijst wordt vanmiddag hier in Kruisweg gepresenteerd. Groot feest. Nou ja, feest. Jawel, het is toch wel een feest. En wat, uh, wat wij eigenlijk wel prettig vinden... wij als kruisweggen zeggen van... er gebeurt hier wel heel erg veel en eigenlijk niet goed. Ja. En dat zegt nou ook een andere groep. En dat is toch wel heel erg belangrijk. Ja. Ja, u bedoelt uh, de meneer Van den Hoven van de plaatsengids.nl, uh, hè? Inderdaad. Ja, hoe, ja hoe, hoe zoek je dat uit? U zit echt te bladeren in postcodeboeken en atlassen? Ja, ik kijk, atlassen en boeken door. Maar we gaan ook zelf het hele land door op de fiets. Alle strategisch uitkomen om gewoon überhaupt alle plaatsen te inventariseren die er nog zijn. En wat er zo speelt aan, aan ja, kansen en bedreigingen. U, u moet wel heel erg van Holland houden. Inderdaad, ik ben ja? Uh, ja, gek op eigen land en ik promote ook gaan eens vaker uit hun eigen land. Ga eens van die snelweg af, ga de buitengebieden in en ga je dorpjes en buurtjes eens ontdekken. En ga niet steeds maar in die grote bekende plaatsen die we al kennen. Ja. Kijk eens beter om je heen. Inderdaad. Maar uh, zo'n lijst van bedreigde plaatsen heeft ook iets krampachtigs. Nou ja... Ik... Want we gaan toch mee in de vaart der volkeren? We bewegen toch met z'n allen? Niet alles kan blijven zoals het is. Natuurlijk, zegt Natuurlijk wil je wonen en werken. Maar het kan wel beter landschappelijk worden ingepast. Dat is het statement wat ik met uw lijst wil maken. Dames en heren, het kan beter landschappelijk worden ingebouwd. Is dat een goede samenvatting wat u betreft, mevrouw Buis? Dat is een perfecte samenvatting. Dan laten wij het hierbij. Marcel, vind je het goed? Ja, doe maar. Ben je, ja, het mee eens? je hebt het ontdekt ook. hè? Je, je komt niet meer terug, begrijp ik. Nee, ik vind het wel leuk in Kruisweg eigenlijk. Maar zo schijnen er dus nog veel meer van dat soort leuke plaatsjes te zijn... die allemaal op die lijst van bedreigde plaatsen staan. Die je straks op plaatsengids.nl kunt bekijken. Nou, je kunt nog heel lang reizen door Nederland. Mark-Robin Visser, dankjewel, vanuit Kruisweg vanochtend. Half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. De Caro neemt het over op Radio 1 met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven Kokelman. Marcel, goedemorgen. Wat ga je doen? Natuurlijk. De persconferentie van mevrouw Albayrak ja. straks om uh, tien uur. Daar zijn we rechtstreeks bij samen uh, met uh, jouw collega van de NOS. Uh, verder zitten gemeenten in hun maag met de huishoudtoets... die ingevoerd gaat worden voor mensen met een bijstandsuitkering. Uh, je weet wel, mensen die ook uh, thuiswonende kinderen hebben... dat moet allemaal worden meegeteld. Gemeenten vinden dat een uh, enorme rompslomp worden en uh, vrezen fraude. En dus de vraag of de staatssecretaris die hiervoor verantwoordelijk is... Paul de Kom, daarvan onder de indruk is. Ik ga zo met hem praten. Verder hebben we de... Uh, Commissaris van de Koningin in Drenthe die gaat zich hoogstpersoonlijk bemoeien... met de sluiting van de afdeling verloskunde bij het ziekenhuis in Meppel. Althans, hij wil dat het open blijft. Uh, en onze koningin en de Turkse president stappen vandaag samen in de koninklijke trein. Maar die is wel een stuk soberder uitgevoerd dan de hypermoderne trein... die een stelrijke zakenleden in Italië gaat laten rijden... tussen Napels en Milaan voor een exclusief publiek en tegen een exclusieve prijs. Dus ik weet niet hoe het met de bonuscultuur bij de NOS zit, Marcel, maar... <laughs> mocht je zin ja, hebben, kunnen we vergeten. luisteren zo meteen bij de KRO... naar het nieuws van half tien. Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Bij aanslagen in Irak zijn vanmorgen zeker acht mensen om het leven gekomen. Er gingen bommen af in de Iraakse hoofdstad Bagdad... en in Kirkuk, Bakuba en Samara. Syrië heeft zich niet aan de verplichting gehouden... om troepen terug te trekken uit de stedelijke gebieden... schrijft VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon... in een brief van de VN-veiligheidsraad. Ban vraagt om een waarnemingsmissie naar het land... om die uit te breiden naar 300 waarnemers. In Schiedam is een hijskraan omgevallen. Een kraan van 40 meter hoog viel over de trambaan en het fietspad. Er kwam op dat moment geen tram langs. Er is niemand gewond geraakt. En ze zoeken nog uit hoe dat allemaal kon in Schiedam. En Maartje van Wegen gaat met pensioen. Op 1 september stopt ze met haar programma op Radio 4. Dat is vlak voor ze 62 wordt. Maartje van Wegen heeft dan 41 jaar voor de Nederlandse radio en tv gewerkt. En dan is het Centraal Bureau voor de Statistiek zojuist gekomen... met de nieuwste werkloosheidscijfers. Cijfers over maart. En André Mijnema heeft ze gezien, André. Ja, want de werkloosheid in ons land in maart weer licht gestegen. In februari daalde de werkloosheid verrassend genoeg nog een beetje. Min 5.000. Maar zonder duidelijke reden. Maar dat blijkt dus nu een eendagsvliegtuig te zijn geweest. Want de werkloosheid stijgt weer heel licht. In maart zaten er 2000 mensen meer zonder werk. En dat brengt het totaal van ons land op 465.000 werklozen. En dat is 5,9% van de beroepsbevolking. Opvallend, zegt het CBS in de cijfers, is dat de jeugdwerkloosheid fors aan het stijgen is. In vergelijking met maart vorig jaar zitten 25.000 jongeren tussen 15 en 24 jaar zonder werk. Dat zijn er nu bij elkaar opgeteld 102.000, dus zonder baan. De belangrijkste reden daarvan is dat meer jongeren de arbeidsmarkt opstromen... en dat zijn vooral dus afgestudeerden en schoolverlaters. Een soort bubbel, want veel jongeren besloten een paar jaar geleden... om wat langer in de schoolbanken te blijven zitten. Of een soort vervolgopleiding te gaan doen, omdat er toen een recessie dreigde... en de vooruitzichten op werk zonder waren. Die zijn nu uitgestudeerd, klaar, maar hebben de pech dat de economie... dus nu weer in de recessie zit en de banen niet voor het oprapen liggen... en branden dus in de WW. Een lichte stijging dus van de werkloosheid in maart. André, dank je wel. En dat was het nieuwsoverzicht awb verkeersinformatie De meeste files staan nog rond Den Haag en Utrecht. In totaal zaten er 70 kilometer. De lange files staan op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zoetemeer en Voorburg 9 kilometer. Op de A13 Rotterdam-Den Haag voor Delft-Noord 4. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht, staat een auto stil. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Bestemoer-Gestel 6 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk.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 Staatssecretaris Paul de Krom houdt vast aan de huishoudtoets voor de bijstand. Italiaanse zakenlui beginnen hun eigen chique spoorbedrijf. De Drentse commissaris van de Koningin staat op de bres... springt op de bres voor een ziekenhuis in Meppel... en het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 4 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Groningen. Waarvoor en tegenstanders van de regiotram elkaar al jaren in de haren vliegen. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Staatssecretaris van Sociale Zaken, Paul de Krom, zet de huishoudtoets door voor mensen in de bijstand. Dit ondanks een storm aan kritiek van gemeenten. Die zijn bang voor schijnverhuizingen als uitkeringen van ouders worden stopgezet. Omdat hun inwonende kinderen werk hebben. Meneer de Krom, Goedemorgen. goedemorgen. U zet toch door. Waarom bent u doof voor de geluiden vanuit de gemeente? Nou, we zijn daar helemaal niet doof voor. Uh, die wet is overigens in december, hebben we die uitvoerig behandeld. Zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer. Ja. Uh, dus daar kom ik natuurlijk niet op terug. En ik ben zeker niet doof, want als het over schijnverhuizingen gaat... dan betekent dat dus dat mensen de inlichtingenplicht overtreden. Dat noemen we met een ander woord, uh, als dat bewust gebeurt, ook wel eens fraude. En ik ga gemeenten uh, meer instrumenten geven om fraude effectiever aan te kunnen pakken. Ook meer geld dan? De gemeenten zijn voor de invoering van die wet gecompenseerd, uh, ook financieel. Maar waar het hier met name om gaat, is dat uh, als er sprake is van fraude... dat iedereen die dat doet erop moet kunnen rekenen dat je, dat je wordt gepakt. We ja. gaan bijvoorbeeld meer bestanden koppelen. We gaan de, de sancties uh, verhogen voor mensen die uh, met de regels rommelen. Dus er komen extra controleurs bij die gemeenten? Nou, dat is helemaal aan de gemeente zelf, hè, hoeveel uh, mankracht ze daarvoor inzetten. De gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor het opsporen en aanpakken van die fraude. Maar we gaan ze wel meer instrumenten geven. Ja, maar goed, dan moeten die gemeenten ook wel die controleurs kunnen betalen. Want anders dan is er natuurlijk niemand die gaat onderzoeken of er fraude is. Ja, er zijn gemeenten, daar ben ik zelf op bezoek geweest, uh, die zeggen van... ja, we gaan achter elke uh, aanwijzing van fraude, daar gaan we achteraan. Ja. Uh, want dat levert ons uiteindelijk ook geld op, hè? Ja, dus u bent er helemaal niet bang voor dat dat uh, niet gaat gebeuren. Maar die gemeenten zelf wel, want die zeggen dit is een enorme uh, administratieve romslomp... en de kans op fraude neemt toe. Dus wij zijn teugen. Ja, maar die kans op fraude neemt toe. Kijk, gemeenten die controleren natuurlijk al jarenlang uh, uitkeringsfraude... als het over de bijstand gaat, want de gemeenten voeren de bijstandswet uit. Ja. Dit is ook geen nieuw verschijnsel. Gemeenten zijn daarmee vertrouwd. Ja. Uh, ik ben zelf onlangs uh, een aantal keren achterin op meegeweest... in gemeenten zelf met inspecteurs om te kijken hoe dat nou in zijn werk gaat. Ja. Dus gemeenten weten hoe dat gaat. Met andere woorden, als gemeenten nu uh, zeggen... dit moeten we niet gaan doen, want uh, dit levert problemen op... dan zegt u... Dan zeg ik, dat is een hele goede wet, hè? want de, wet, de bedoeling van de wet is om die stapeling van uitkeringen achter een voordeur ja. zojuist te voorkomen en dat tegen te gaan. De bedoeling is dat daardoor mensen ook echt op zoek gaan naar werk. Verhuizen is dus niet de oplossing, maar het zoeken naar werk wel. Ja. En ik zou het heel graag zien dat gemeenten in die gevallen waarin dat ook de oplossing is, ja, mensen zoveel mogelijk ondersteunen om ook werk te vinden. Ja, die gemeenten zeuren dus gewoon. Nee, ik neem de gemeente heel serieus. Maar dit is een niet een nieuw verschijnsel. Aanpak van fraude als het over schijnverhuizingen gaat. Ja. Daar zijn gemeenten mee vertrouwd. En nogmaals, we gaan de instrumenten waarmee ze dat kunnen doen ook uitbreiden. Ja, nou, in de gemeente Utrecht hebben ouders al aangekondigd dat ze hun kinderen dan gewoon op een ander adres, namelijk het adres van een bekende, zullen gaan inschrijven. Ja, maar het is natuurlijk wel een rare redenering, hè? want eh, kennelijk werken er een aantal gezinsleden dan niet. En de vraag is elke keer waar je naar terug moet, waarom werken mensen eigenlijk niet? Uh, nou, en als je dat wel gaat doen, is? dan ligt daar de oplossing en daar zou je ook alle, zou je ook alle energie in moeten steken. Ja. Maar goed, u weet ook dat de werkloosheid is opgelopen, toch? Ja, maar ik weet ook dat er nog steeds heel veel banen en vacatures per jaar beschikbaar zijn, zo'n 800.000. Um, uh, en mensen kunnen meedraaien in die carousel. Maar ja, dan moet je wel echt je best doen en ook echt naar die oplossingen op zoek gaan. En gemeenten kunnen mensen daarbij helpen als dat nodig is. Ja, u zegt dus met zoveel woorden aan het adres van die gemeente, het is een goede wet. Hij is al door de Eerste en door de Tweede Kamer. Ik geef u meer mogelijkheden om fraude op te sporen. Niet zeuren, aan het werk. Aan het werk. Maar goed, de gemeente Rotterdam, toch ook niet een bepaald kleine gemeente in dit land, heeft gevraagd aan u om opnieuw onder de tafel, om de tafel te gaan zitten, niet eronder, maar erom, om uh, over alternatieven te praten. Ja, de gemeente Rotterdam uh, is uiteraard van harte welkom om hier uh, om hun ideeën op tafel te leggen. Maar die wet is nu wel door de Kamer aangenomen en die moet gewoon worden uitgevoerd, dat wel. Ja, U wilt hier 50 miljoen mee besparen, hè? Dat is de uh, bedoeling. Ja. Maar gemeentes, dat het, uh, deze toets u juist veel meer geld gaat kosten... omdat werkende kinderen dan op zichzelf gaan wonen... en kinderen kunnen dan aanspraak maken op een huursubsidie... en de ouders hebben dan recht op een hogere uitkering... Nee, waar het om gaat, en dat is ook de essentie van de wet, dat ja. is ook de bedoeling dat mensen, als er een probleem is, dat oplossen door aan het werk te gaan. Ja. En nu ben ik net ook meegeweest met een hele grote tour in het Westland, waarbij 800 mensen, zowel uit Den Haag als Rotterdam als Delft, als het Westland zelf, op zoek zijn gegaan naar banen, uh, in het Westland bijvoorbeeld. Ja. Ja. En die banen die zijn er wel, maar het probleem is dat we aan de ene kant heel veel mensen in de bakken van de sociale diensten hebben zitten, terwijl we aan de andere kant tegelijkertijd duizenden mensen uit het buitenland uh, hier toehalen om die banen te doen die die mensen ook voor een deel zouden kunnen doen. Ja, dat is natuurlijk een hele rare situatie. Daar wil ik echt vanaf. Mijn inzet is erop gericht om iedereen die kan werken ook echt aan het werk te krijgen. Ja, en dan moeten die gemeenten dus niet zeuren, de uitkeringstrekkers in dit geval ook niet, gewoon aan het werk en controleren of mensen fraude plegen. Aan het werk en als er fraude wordt gepleegd kan iedereen die dat doet erop rekenen dat je wordt gepakt. En wat is dan de straf? Dat hangt er vanaf, maar het kan aardig oplopen. We hebben de boetes verdubbeld. Als je het toch een keer doet, kan het zelfs zo zijn dat je voor een periode je uitkering kwijtraakt. Dus niet zeuren, aan het werk, punt uit. Aan het werk. Paul de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een gemiddelde huiseigenaar is volgend jaar zeker 30 euro meer kwijt aan zijn opstalverzekering, terwijl de huizenprijzen dalen. Hoe kan dat? Geertje Jansen van het Verbond van Verzekeraars. Ja, dat is een begrijpelijke vraag. Nou is het zo dat de huizenprijs of een eventuele daling daarvan los staat van de bepaling voor de verzekeringspremie. Het gaat namelijk bij de bepaling van de opstalverzekeringspremie om de herbouwwaarde van het huis. De herbouwwaarde zijn de kosten die gemoeid zijn met het opnieuw bouwen van een huis, bijvoorbeeld na een brand. En dan gaat het om de aanschaf van materialen en grondstoffen of het uurloon dat besteed moet worden aan de werklui, het indienst nemen van aannemers en onderaannemers, etc. En dat staat los van de verkoopprijs en een eventuele daling daarvan... die dus niet, um, niks met de premie te maken heeft. Al dus Geertje Jansen van het Verbond van Verzekeraars. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Groningen. En daar is Sander Bartling. In de winkelstraat met uitzicht op de Martini-toren hangen flyers... Tram van ons hoeft het niet, heeft deze winkel. En deze winkel heeft Tram No Way. Uh, je kunt zien dat de toekomst van de regiotram hier een issue is in Groningen. Uh, even uitleggen, de regiotram moet de bereikbaarheid van de regio en de stad verbeteren. kwart van de Forense komt nu met de auto naar de stad, dus de wegen raken verstopt. Maar ook het openbaar vervoer kan verder de groei niet aan. Er kunnen gewoon geen bussen bij. Menno Olman, projectdirecteur van de regiotram. Waarom is die tram nodig? Nou, net zoals u zegt, de groei van de mensen die de stad ingaan om te wonen... om te winkelen, om te werken, sociaal recreatief aanwezig te zijn... naar het ziekenhuis te gaan, te studeren, die neemt toe nog steeds. Blijkt ook uit de cijfers van het CBS. Groningen is de stad na Amsterdam die het hardste groeit. En willen we de stad bereikbaar houden, maar ook leefbaar... want al die bussen erin maken het ook minder leefbaar... dan zullen we moeten zorgen dat naast het verbeteren van de bereikbaarheid voor de auto ook uh, de fietsers, uh, maar ook het openbaar vervoer verbeterd wordt. En daarvoor investeren we in die tram. En meer bussen erbij maakt uh, dat die stad verder vol loopt. Arthur Kaminga, Kamminga, kritisch burger van Groningen. Waarom moet er geen tram komen? Ja, ik heb de tramplannen uitgebreid bestudeerd de afgelopen jaren. En ik ben steeds meer tot de conclusie gekomen dat het helemaal geen verbetering is ten opzichte van de huidige situatie. Waarin wij snelle, frequente, rechtstreekse buslijnen hebben tussen de belangrijke plekken in Groningen en alle stadswijken. En door de tram is er straks één tramlijn over de Grote Markt. En alle andere stadswijken moeten overstappen. Dus dat is helemaal geen verbetering. En als je zoveel geld uitgeeft aan het openbaar vervoer, laat het dan tenminste een verbetering zijn. Er komt hier uh, allerlei vervoer voorbij. Dit is een vrij nauwe straat. Hier moet die tram doorheen. En u zegt, meneer Kamminga, dat, uh, dat eigenaren van winkelpanden het al te koop of te huur aanbieden en dat er veel leegstand uh, is. Men ziet die tram niet zitten, wat? Ja, als je hier om je heen kijkt, dan zie je een stuk of twaalf panden die uh, leeg staan, terwijl het niet zo'n lange straat is. En dat komt omdat uh, de ondernemers in deze straat zien een jarenlange periode van bouwoverlast aankomen. En nadat de tram hier uh, komt te rijden, mogen er ook geen fietsers meer in deze straat. Waardoor de bereikbaarheid van hun winkels en de aantrekkelijkheid van deze winkellocatie gewoon helemaal naar de knoppen gaat. En de ondernemers zijn daarom ook zo zwaar tegen de tram dat ze overal posters ophangen. Maar het belangrijkste argument van u is ook vooral dat hij te duur is. Uh, daar wil ik, uh, uh, ik mijn Olman even op laten antwoorden. Is die regiotram zo duur? Nee, dat uh, denk ik niet. Het is, uh, qua investeringen is het een, is een fors bedrag, zonder meer. Uh, als je kijkt naar hoe lang uh, qua exploitatie je dan uh, doorgaat... Uh, en we dat uitrekenen op een termijn van zo'n 22,5 jaar... dan is met name die exploitatieve kant van de tram is veel aantrekkelijker dan die van de bussen. Dus uiteindelijk is de tram over die lange periode gepoper dan met hetzelfde aantal reizen te vervoeren met de bus. Hier gaan we geloof ik niet uitkomen. Uh, de gemeente Groningen moet al heel veel bezuinigen. Dan denk ik toch, we kennen allemaal het voorbeeld van de Zuiderzeelijn. Uh, die er nooit uh, kon komen. Uh, futuristische beelden van magneetzweeflijnen. Uh, bent u niet heel bang uh, dat zo'n lijn nooit uit de kosten zal komen? Omdat het zo'n groot project is wat ver in de toekomst ligt, 2016 dan. Nee, nee, we hebben ook heel bewust uh, een business case ervoor gemaakt. En niet één keer, dat hebben we nu al drie keer gedaan en dat gaan we nog een keertje doen. En uit die berekeningen blijkt, en dat merken we ook uh, zometeen meteen, uh, met, of blijken we nu al uit gesprekken met de marktpartijen. Want die moeten de zakjes gaan, gaan aanleggen en gaan exporteren. Die geven gewoon aan dat het uit kan. Sterker nog, we hebben de Europese investeringsbank aan boord. Die hebben dat nog eens een keertje ook uh, na, dunnetjes over gedaan. En ook die hebben het beeld dat dit een, een, een gezond project is. Goed, nou de, de trein moet er komen in 2016. En tot die tijd zal hij wel onderwerp van discussie blijven. Dank u wel. Zij is aan de Barteling vanuit het Hoge Noorden. Straks, rijke Italiaanse zakenlui... beginnen een exclusieve spoorwegmaatschappij. Majest. 3, 2, 1, go! Deze dag. 2005. Abemos Papam. Deze dag. In 2005. Witte rook in Rome. Want de kandidaten kiezen dan Jozef Ratzinger tot nieuwe paus... Tienduizenden katholieken juichen hem toe op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Ook journalist en Vaticaankenner Gerard Klaassen is die dagen op het plein. Ik herinner mij dat er vier op het Sint-Pietersplein uh, uit was. Uh, het was overvol op dat plein. Opwinding op het Sint-Pietersplein. De wereldpers heeft zich verzameld. Toeristen stromen toe. Het is het hoogtepunt van de week: het plaatsen. Van de schoorsteen. Het waren voornamelijk natuurlijk Romeinen die er staan, stonden, die uh, na werktijd uh, aangeschoven kwamen, lopende vanuit de Via della Conciliazione allemaal dat plein op. Goedenavond en welkom bij het pausjournaal van Kruispunt. We gaan even kijken in Rome. Um, er is nog geen rook uh, te zien. Nog witte, nog zwarte rook. Bij deze vierde stemronde uh, kon je eigenlijk opnieuw niet goed zien of het nou witte rook was. Do you, what do you think? Black or white. White. We white? think it's white. Yeah? white. Yeah. Toen inderdaad ook die klokken gingen luiden, toen wist je het zeker. Het was witte rook. Er was één paus. Dames en heren, welkom. U kijkt naar een extra uitzending van het journaal. U ziet live beelden van het Sint-Pietersplein, waar ieder moment de nieuwe, de nieuwe paus gepresenteerd kan worden. En daar is hij. Nee, nee. Nee, dit is nog niet de nieuwe paus. Dit is waarschijnlijk kardinaal Medina STVS die de nieuwe paus gaat aankondigen. Een overweldigend applaus klonk erop. Van al die Italianen en al die mensen daar op dat plein. Uh, blij dat ze waren dat er sowieso een nieuwe paus was. Het maakt me als een vader weer. We hebben the vader, nu hebben we. Have... We have a new father again. That's, that's, that's a feeling like uh, coming home. Dopo il grande papa Giovanni Paolo Secondo het festijn, zal ik maar zeggen, op het Sint-Pietersplein ten einde was. Toen kwam ik natuurlijk ook de Nederlandse deelnemer aan het conclaaf tegen, waar er dan maar één, kardinaal Simonis. Hij zei ook dat op het moment dat die witte rook daar dus eigenlijk naar boven kwam, niet alleen vanuit de schoorsteen die witte rook kwam, maar dat ook de hele Sistijnse kapel in witte rook geneveld was. En dat was een minder prettige ervaring, want ja, dat was niet de bedoeling. Dus die witte rook heeft zich heel jou verspreid. Klaassen over witte rook in Rome deze dag in 2005.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 En toen waren ze echt klaar. De Babysitter Circus was dit uit Nieuw-Zeeland. Met Everything's Gotta Be Alright. Het is uh, 7 minuten voor 14 bijna. We gaan naar uh, Italië. Want een groep vooraanstaande Italiaanse zakenlui... is een eigen treinmaatschappij begonnen. Speciaal voor een exclusieve markt. Namelijk de Italiaanse zakenlieden. Morgen gaat de eerste hypermoderne trein van deze maatschappij... een proefrit maken. Het Wieg vanuit Rome. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat, wat is dat voor trein? Het heet... Italo, hij is knalrood, net als de Ferrari. Want de topman, de president van deze privé-trein... dat is uh, signor Ferrari, Luca Cordero de Montezemolo. Hij doet dat samen met een andere... Nog een andere... keer, sorry, nog een keer. Luca Cordero de Montezemolo. Ja. Dat is uh, het, de, de, de rechterhand, lang rechterhand van Gianni Anelli. President van Fiat, van Maserati, uh, nou ja, van Ferrari natuurlijk. En ja. hij doet het samen met een vriend, meneer... Tot de schoeneman man. Eh, die is ook president van de voetbalclub Fiorentina. Geldschieter voor de restauratie van het Colosseum. Trekt hij zo 25 miljoen voor uit. Een van de rijkste mannen van de wereld. Goed voor 1,3 miljard euro. Enfin, zakenmannen hebben dit project opgestart. En inderdaad, ze gaan een privétrein aanbieden in Italië. Een hogesnelheidstrein tussen de belangrijkste steden. Ja, en hoe ziet die trein er van binnen uit? En wat is het voordeel? K bedoel, kunnen die mensen niet gewoon... Nou, die gaan natuurlijk niet gewoon op de trein. Maar... <laughs> nou, het is een trein voor iedereen natuurlijk. Niet alleen voor die zieke zakenmannen. Maar het is, ze bieden comfort. Ze willen concurreren, inderdaad niet zozeer op prijs... want de prijzen zijn uh, vergelijkbaar. Ze gaan concurreren op comfort. Uh, deze twee heren zitten ook bijvoorbeeld in Poltrona Frau, een uh, meubelbedrijf in Italië. Dus alle uh, stoelen zijn van luxe uh, leer bekleed. Ze hebben allemaal een boordcomputer. Uh, in, de, in de duurdere klasse is een, uh, een, uh, een ledscherm, uh, een touchscreen. Uh, er is een filmcoupé waar films worden vertoond en, en dat zou... Uh voor het eerst in de wereld zijn. Ik kan dat niet controleren, maar er is live televisie via een satellietverbinding. Dus je rijdt met 300 kilometer per uur door het uh, Italiaanse landschap en je kunt gewoon uh, uh, het journaal zien. Oké, okay, goed. En uh, aparte suites nog en kantoorgedeeltes en uh, ja. dat soort dingen waar je behoefte Uiteraard aan hebt als je stilte, rijk met en ja. zaken doet? Een stiltecoupé bijvoorbeeld, waar telefoons niet uh, welkom zijn en waar dus... Uh, en daar gaat geen... natuurlijk niemand zitten die zaken doet. <Gelach> nou, er zijn mensen die daar echt wel op, uh, op, op uit zijn om stilte te hebben hoor. Dus dat, uh, dat, dat zou ja. Oh. Een, een, een, een goed, uh, goed idee zijn. Ja. Uh, privé coupés, inderdaad. Je kunt een hele coupé afhuren met vier zitplaatsen. Uh, voor één stoel. De duurste klasse betaalt 130 euro bijvoorbeeld. voor een uh, ritje van Rome naar Milaan. Maar als je een hele coupé afhuurt, dan kost je dat 360 euro. Nou, als je dat met drie collega's doet, dan ben je dus uh, 90 euro kwijt. En dat kun je, ja, dan kun je goed concurreren met de, de binnenlandse vluchten. En dat is het idee natuurlijk. Want die zakenmensen die stappen natuurlijk nu allemaal in het vliegtuig. Ja. en als je die in de trein krijgt uh, dan kun je ze van centrum naar centrum vervoeren voor een voor een redelijke prijs maar met uh, met behoorlijk comfort want ze kunnen ook uh, ze krijgen ook hun hun lunch en een avondeten krijgen ze ook gewoon op de plek uh, geserveerd er is personeel aan boord en dat is natuurlijk ook weer een bedrijf die aan slowfood doet dus alleen maar italiaanse producten streekgerechten seizoensgebonden gerechten enfin, daar gokken ze een beetje op ja. meer in Italy. Goed, uh, Emma, ik dacht dat dit land helemaal aan de grond zat. Bij jou. En dat er dus helemaal geen geld meer was voor niks. Nou, die zakenlui, die hebben dat geld natuurlijk nog wel. Dit, dit plan bestond natuurlijk al veel langer. En het komt natuurlijk misschien nu een beetje ongelukkig uit dat het nu gelanceerd wordt. Maar als je ziet dat ze um, meer gaan concurreren met de binnenlandse vluchten, zeg maar, dan met de staatse terrein. Die prijzen zijn vergelijkbaar in de laagste klasse. Maar met die vluchten kunnen ze echt wel concurreren. Dus wat dat betreft, het is ook werkgelegenheid natuurlijk. 800 mensen hebben er een baan bij. Nog eens 800 mensen in de toeleveringsbedrijven. Ze hebben hun rangier terrein express in Zuid-Italië geplaatst, in Nola, iets buiten Napels. Ja. Dus daar, ja, daar zijn ze toch wel blij mee in Italië. Ja. Goed, nou is de vraag of die uh, rijke zakenmensen... hun uh, privéjets en uh, helikopters laten staan uh, in uh, ruil voor deze trein, toch? Dat is de vraag, inderdaad, maar dat zullen we zien. Ze hebben drie jaar de tijd voordat ze hun break-even point uh, gaan bereiken. Dus dan zullen we het ongeveer wel weten of het een succes is of niet. Wanneer ga je zelf? Nou, ik ga morgen met de proefrit van Rome naar Napels en dan weer terug. Dus dan zie ik of alles ook werkt in de trein. Alles ons op de hoogte en veel plezier vanuit dankjewel. die enorme Ferrari op rails, zoals ik het begrijp van je. <laughs> ja, dank je. Het Wieg Zeedijk vanuit Rome was dat. Straks, dames en heren, de commissaris van de Koningin in Drenthe gaat zich hoogst persoonlijk aan bemoeien tegen de sluiting van de afdeling verloskunde van het ziekenhuis in Meppel. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland bij de Caro. Blijf bij ons. Werkloosheid is meer dan 20% in Spanje. De regering moet bezuinigen. En dan ga je olifant schieten in Botswana. Denk er even eerder over na dat dat niet zo handig is. Nou, hij wil gewoon graag een olifant schieten. En hij heeft gewoon de pech gehad dat hij daar bij zijn heup heeft gebroken. Het laatste nieuws uit Medialand. De nationale nieuwsquiz. En het radiodagboek. Als er ergens druk op staat of spanning. Dan presteer ik het beste. Straks van kwart over twaalf tot half twee. Lunch. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.